Uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 56. Ongeveer 2000 mensen zijn besmet geraakt door het longvirus. De Chinese staatstelevisie heeft bekendgemaakt... dat er voor het eerst ook mensen buiten de zwaarst getroffen regio zijn overleden. Het gaat om één persoon in een naburige provincie... en één in Shanghai, ruim 800 kilometer verderop. Inmiddels is de ziekte in meerdere landen opgedoken...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 De Voetbalbond noemt het WK van 1978 het hoogtepunt in de carrière van de linksbuiten. Op dat toernooi scoorde hij vijf keer. In de finale stond Nederland met 1-1 gelijk tegen Argentinië, toen Rensenbrink in blessuretijd op de paal schoot. Nooit was een wereldtitel dichterbij, aldus de bond. Rob Rensenbrink is 72 jaar geworden. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 30 mensen omgekomen door noodweer. De slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen en het instorten van huizen als gevolg van overstromingen. 17 mensen zijn vermist en duizenden inwoners zijn dakloos geraakt. In het gebied regent het al dagen vrijwel onophoudelijk. Vrijdag viel in de miljoenenstad Belo Horizonte bijna 20 centimeter regen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Een antidrukseenheid in Thailand heeft een pijnlijke fout gemaakt. Vorige week werden op een veiling een aantal in beslag genomen auto's verkocht. Toen een van de nieuwe eigenaren zijn pas gekochte auto naar de garage bracht voor een onderhoudsbeurt, bleken er nog 94.000 amfetaminepillen in te liggen. Het hoofd van de Thaise antidrugsbrigade heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. De garagemonteur die de pillen vond, zal samen met de eigenaar van de auto een beloning krijgen. Het weer, het is bewolkt vannacht en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Daar... Zin in Zandvoort, Zandvoort is...